10 uur, Dichterhard met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een zorgakkoord zijn vanavond zonder resultaat afgebroken. Morgen wordt er verder gepraat. De FNV-bond Advocabo heeft een laatste voorstel aan het kabinet gedaan. en wil, morgen, uh, wil voor morgen 9 uur een antwoord. Smiddag stemt de Federatieraad van de FNV over het sociaal akkoord. De Advocabo heeft er als enige FNV-bond nog niet meer ingestemd. De bond wil dat er eerst een zorgakkoord komt. Het overleg draait vooral om het banenverlies in de thuiszorg. Minister Schippers van Volksgezondheid was bereid dat te beperken tot 70.000... maar voor de avocabo FNV zijn dat er nog te veel. Italië heeft na vier stemrondes in het parlement nog geen nieuwe president. Morgen volgt een vijfde ronde. Prodi, de kandidaat van Centrum Links, kwam vanmiddag ruim 100 stemmen tekort... om tot de opvolger van Napolitano te worden verkozen. In de eerste drie stemrondes was een tweederde meerderheid vereist... maar in de vierde stemronde volstond een absolute meerderheid van 504. En die meerderheid werd dus niet gehaald. Vermoedelijk is Prodi, de oud-premier en oud-voorzitter... van de Europese Commissie, morgen geen kandidaat meer.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 In de eredivisie is koploper Ajax in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen niet verder gekomen dan een gelijkspel 1-1. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Fischer. In het begin van de tweede helft maakte de topscorer van de Friese, Finn Borgasson, de gelijkmaker. De concurrenten van Ajax in de titelrace komen morgen en overmorgen in actie. PSV speelt morgenavond in Alkmaar tegen AZ en zondag is de wedstrijd Feyenoord-Vitesse. Het weer nog volkenvelden, maar wel vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot, een vri tot het vriespunt. Morgen en zondag volop zon bij een temperatuur van een graad of 12. Dit was het NMS Journaal. ABB verkeersinformatie is dat 1 file op de 28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Leusden en Amersfoort. 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden.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 Ja, goedenavond. Ajax verspeelt punten tegen Herenveen. Ligt alles nu weer open. Straks de reacties vanuit Amsterdam natuurlijk. Zondag speelt de nummer 4 Feyenoord Tegen de nummer 2, Vitesse. Ronald Koeman heeft er een speciaal gevoel bij. Ik heb ook gewoon het idee, de ploeg die zondag wint, gaat tweede worden. PSV mag er ook nog op hopen. De nummer 3 moet morgen naar AZ. Trainer Dick Advocaat heeft een week lang de psycholoog uit moeten hangen... naar de nederlaag tegen Ajax. Toen ze een terugkwamen was het echt een dood uh, hoopje. En dinsdag waren ze vrij en woensdag was het nog steeds moeizaam. Maar vanaf donderdag hebben we de knop omgezet. Als je tweede plaats haalt, dan, dan is het nog redelijk. En we hebben er weer een toptunster bij. Noël van Klaveren haalde op haar eerste EK, de Meerkampfinale. Ja, helemaal geweldig. Ik ben heel erg blij. <laughs> Ik had niet hele hoge verwachtingen van mezelf. Maar ik wilde gewoon laten zien dat ik er ook bij hoor. Nobel van Klaveren, net 16 jaar. En morgen is het feest in Ahoy. Dan wordt daar namelijk de korfbalfinale gespeeld tussen Fortuna en PKC. Inzet is het Nederlands kampioenschap. Voor Fortuna-speler Barry Schepp is het de laatste wedstrijd. Hij stopt ermee, definitief. Dus hij gaat ook niet spelen op het niveau bal op het dak. Stoppen is zeker stoppen. Ik ga niet op laag niveau, want dan ga ik me alleen maar ergeren. En uh, nee, dat kan ik zeker niet. Maar natuurlijk eerst naar de Arena. Ajax-Herenveen 1-1 werd het Ragnar Niemeyer En uh, als ik jou zou hoorden, mag Ajax de handen dichtknijpen? Nou ja, ik wil even zeggen bij die 1-1... Uh, het is wel zo dat Ajax in de beginfase van de wedstrijd een penalty moet hebben. Zo simpel is het. Het is basketbal in plaats van voetbal van zomer... Terug in het elftal, in het hart van de verdediging bij Heerenveen. Het is onbegrijpelijk dat dat niet gezien wordt. Daar moet je altijd mee oppassen, maar dit was zo duidelijk. Het hele stadion zag dat is een fout Ik denk dat in de tweede helft nog een keer hens is. In het strafschopgebied. De bal gaat nog een keer op de paal via Moisander. Dus wat dat betreft is Ajax een aantal keren in de buurt geweest. Had het misschien meer moeten krijgen, maar... Wat je zegt, Herenveen is een aantal keren op de counter. Een keer of vier, heel gevaarlijk afgegaan op de goal. Het uitspelen van die aanvallen was niet goed. Maar in de laatste tien minuten krijgt El Ganassi een kans. Een hele grote kans. Komt vrij links in het strafschopgebied. En 1-2 met uh, Joey van den Berg. Ja, dan had hij de bal. Had hij hem over de grond geschoven. Dan was die bal onder Sillesse doorgegaan. Oog in oog met de doelman. Lift hij de bal wat en dan schiet hij op de arm of het bovenlichaam. Ik dacht de arm van uh, Sillesse die echt een heel groot aandeel heeft straks... in de landstitel van Ajax, als er tenminste komt. Want er is een bepaalde vorm van spanning terug. In de eredivisie, toch? Ja. Goed. Um, um, Zometeen de, de interviews voor spreken. Of kunnen we nu gelijk al naar de interviews? Ja, dat kunnen we. We gaan uh, naar uh, Frank de Boer luisteren. Jeroen Elshoff die sprak zojuist juist met hem. Uh, wordt jouw angst bewaarheid vanavond? Uh, nee, dat niet. Alleen, uh, je hebt wel eens een, uh, een dag dat je... Tenminste, Of niet scherp genoeg. Ik vond een paar mensen onder de maat. En uh, dat had denk ik met, met attentheid, met scherpte te maken. Ja, waardoor dat komt, dat weet ik ook niet. Uh, kan ik ook niet uh, direct uh, de oorzaak uh, vinden. Maar ik vond dat we ja, te slordig waren. We konden niet zeg maar, uh, tot, uh, tot op de 16 zeg maar, uh, ja, de, de tegenstander bij de, de strot pakken. We hadden al eerder balverlies vaak. Ja, dan, dan weet je dat het een lastige avond wordt. Ja, ik vraag ook, wordt jouw angst bewaaid omdat ik uh, eigenlijk alleen maar bij jou het gevoel had... dat je erg op aan het hameren was dat dit nou juist niet zou gebeuren vanavond? Nee, zeker. Maar dat, uh, ik denk dat die jongens ook niet. Alleen, ja, je hebt wel eens een mindere dag en dat was uh, jammer genoeg vandaag. Het was wel een groot verschil tussen de... Ja, hoi kort. Zullen we het maar ophouden. Het <laughs> was wel een groot verschil tussen de eerste en tweede helft, toch? Ja, zeker. Kijk, de eerste helft controleren we helemaal. Maar uh, de tweede helft, uh, ja, er komt dan die 1-1... en dan wil je ook geforceerd, denk ik, uh, naar die 2-1 uh, zoeken. Er waren wel uh, wat uh, mogelijkheden, maar niet echt uh, dat je zegt uh, om naar huis te gaan. Vind je niet dat jullie het gewoon in de eerste helft hadden kunnen en moeten afmaken? Jawel, zeker. Kijk, dat dus, uh, had hadden, uh, hadden een penalty, volgens mij, moeten zijn... En misschien nog wel eentje weer stellen, volgens mij, die uh, werd volgens mij een Eriksen in de rug geduwd. Volgens mij was hij in de 16 uh, ook. Dus uh, daarna ja, dan hadden we wel een paar mogelijkheden om uh, met twee doelbeten uh, verschillende rust in te gaan. En uh, dat moet je ook niet laten, dat zeg ik ook. Het beseffen, uh, kans afmaken, het gevoel geven van de tegenstander, niks valt te halen. Ja. En ze waren af en toe één keer dreigend met een bal die bleef hangen in de 16... toen Jasper Silas een schot van Vin Bogussen stopte. En eigenlijk zijn ze toen niet meer gevaarlijk. Ja, de tweede helft was slordig aan onze kant. En ik vond dat Heerenveen daarbij ook gewoon aardig meespelen. Ja, komen jullie ook nog goed weg eigenlijk? Nou ja, als je de kans van Elke Nassie misschien dan wel. Maar wij hebben ook op de paal geschoten. We hebben ook nog kleine mogelijkheden gehad. Dus... Dan staan we gelijk denk ik. Wat neem je je ploeg het meest kwalijk? Nou ja, de scherpte. Ik zei, wat, waar ik op hamerde ook in de rust. Zei, je weet wanneer het druk is dat je hem eruit moet halen. En dan bleven we maar uh, toch proberen de moeilijke oplossing te zoeken. Nou ja, dan spel je jezelf uit de wedstrijd. Is de spanning nu eigenlijk terug in de competitie als de concurrentie zijn werk gaat doen?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 Ja, als ik aan een nuchter iemand als jou vraag of er sprake is van paniek... dan weet ik meestal het antwoord al. Er is geen paniek. Frank de Boer, de trainer van Ajax, heeft vooral de duidelijkheid. Ajax heeft 31 gespeeld, 67 punten. Vitesse is tweede met 61 punten, maar die moeten dus nog spelen. PSV heeft er 60 en Feyenoord heeft er 60 op plek 4. Zometeen meer reacties vanuit Amsterdam. Verspeeld, en wij draaien het clublied ongeveer van uh, PSV, Tina Turner en Your the Best. Zometeen zoals beloofd, meer uit de arena. Ik zeg ook nog even dat we gaan bellen met Boston zometeen... met de sportmarketeer die daar vast zit in zijn hotel. Hij heeft het laatste nieuws vanuit Boston. En ook wat betreft de sportactiviteiten die daar dreigen... allemaal afgelast te worden natuurlijk. Hoe dat zit zometeen meer daarover. Op het eerste uh, EK-optreden van turnster Noël van Klaveren... mocht ze zowaar aantreden in de meerkampfinale... Ze werd in Moskou uiteindelijk zestiende. Dat is één plaatsje lager dan in, de kwart, dan in de kwalificatie. Maar toch, haar aanwezigheid in de finale van dit individuele EK... is goed nieuws voor het volgend jaar. Dan moeten de Tensers als ploeg de eerste stap zetten... richting Rio, de Olympische Spelen. En Noël van Klaveren zou daarbij een voorname rol kunnen spelen. Met Edwin Cornelissen plikt ze terug op haar meerkampfinale. Noël van Klaveren, vier toestellen in de meerkampfinale. Laten we ze even heel kort punt voor punt doornemen. Sprong. Nou, ik was weer blij dat ik mijn Jurchenker deels heb gesprongen. Alleen de landing was wat minder dan de vorige keer. En uh, nou, ik ben heel erg blij dat ik hem uh, weer gesprongen heb. Wel, ja. Toen kwam brug? Nou, brug was wel even jammer. Ik zat niet echt lekker in mijn routine, dus het ging uiteindelijk niet echt lekker. Maar ja, toch nog proberen de oefening door te kunnen turnen met een uh, ja, val. Zeg maar. Moest je door, naar Balk? Ja, balk. Um, de vorige dag had ik twee foutjes. Nu had ik één foutje. En ik was voor de rest heel stabiel. Alleen jammer van die ene flikstrijk, want toen gleek ik er al van mijn voet. Maar de rest was eigenlijk hartstikke goed. En afsluiten op vloer? Ja, nou, vloer ging goed. Ik was daar helemaal blij mee. Ja. En dan eindig je uiteindelijk op de 16e plaats in jouw eerste meerkampfinale op een groot EK. Uh, ja, wat is je gevoel daarbij? Nou, helemaal geweldig. Je straalt er ook helemaal bij? Ja, ik ben heel erg blij. Ja. Ja, ik had niet hele hoge verwachtingen van mezelf, maar ik wilde gewoon laten zien dat ik er ook bij hoor. En hoor je erbij nu? Ja, zeker weten. En dan komen we bij de trainer van de Noël, Wolter Koistra. Ja, ze is er zelf uh, ontzettend blij met die zesde plek. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik ben ook erg uh, content over haar prestatie. Uh, de verwachting was natuurlijk niet 1, 2, 3 dat ze in de oranje finale zou komen. Nou, dat hebben we gisteren gepresteerd. En vandaag was de opdracht om vooral te genieten en ervaring op te doen tussen dat uh, grote veld. Wat ik belangrijk vind voor. Ik heb het al eerder gezegd. Het is een ruwe diamant en die moet gepolijst worden. Dus zij moet echt ervaring opdoen in het internationale circuit. Ja, ervaring is een belangrijk element in dat polijsten. Ja, absoluut. De angst speelt natuurlijk een belangrijke rol. Kan ik het allemaal wel en kan ik, kan ik dat zware programma wel laten zien? Nou, dat heeft ze vandaag weer laten zien. Wel nog steeds een paar schoonheidsfoutjes, zeg maar. De stabiliteit, daar gaan we hard, aan het, uh, hard mee aan het werk. En dan uh, kijken of we en het programma nog iets completer kunnen krijgen. Want Noël kan nog wel meer. Maar om de stabiliteit uh, erin te krijgen, ja, daar hebben we de volgende maanden voor. Het was dus eigenlijk een extraatje, hè, die meerkampfinale. Maar morgen, de sprongfinale, dan kan ze nog wel meer, denk je? Ja, dat kan. Uh, de, de, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog. Hè. Dat legt natuurlijk ook wel druk. Want ze, ja, ze springt die sprong nou, ze is betrekkelijk nieuw. Het is ook niet een sprong die je zo vaak uh, ziet in Nederland. Uh, een dubbelgezoefde Jutschenko wordt hier door de Europese top gesprongen. Ja, ze maakt een kans. Maar ja, om daarop vooruit te lopen, dat blijft altijd lastig. Want een landing en een pasje naar achter is drie tiende. Twee pasjes is zestiende, Dus ja, dat kan, kan zomaar verkeken zijn. Maar ja, het kan ook, kan ook uh, hoger zijn, zeg maar. Hè. Ja, dat is dus morgen die, die toestelfinale op sprong. Maar nog even naar de hoofdcoach, Gerben Wiersma. Noël van Klaveren wordt dus 16e in haar eerste meerkampfinale op een EK. Dat zegt de gemiddelde luisteraar waarschijnlijk niks. 16e plek, maar plaats het eens in een breder perspectief. Nou, het bredere perspectief is dat uh, vorig jaar mocht zij als groentje mee, en heeft ze bijvoorbeeld podiumtrainingen meegedaan, heeft ze het allemaal even kunnen snuffelen. Dit jaar uh, kan ze individueel uh, ook fouten maken. Uh, en snuffelen daaraan en ervaring op doen. Zodat ze volgend jaar, als ze in een team wordt opgenomen, ja, dan, uh, dan, wordt het, uh, dan wordt het weer een stuk spannender. Ja, en dan heeft ze deze ervaring om vast te pakken. Ja, dan heeft ze een prachtige, gestage opbouw in ervaring te pakken. Goed, en dan maar kijken waar dat eindigt. Noel van Klaveren, dus bij haar eerste EK in de Meerkamp Finale. Terug naar de Amsterdam Arena, waar Ajax dus gelijk speelde tegen Heerenveen. Het werd 1-1, met name de aanval liet het af en toe afweten. En ook aanvoerder Siem de Jong speelde onder de maat. Hij staat nu bij collega Jeroen Elshoff. Ja, iedereen hier had zich wat ijs betreft een andere avond voorgesteld. Ja, zeker. Als je goed op 1-0 komt, dan verwacht je een heel andere avond. En we hebben daarna eigenlijk onszelf uit de wedstrijd gespeeld. En die 1-1... Het viel dan ook nog op een uh, ongelukkig moment. En dan uh, is het heel lastig nog om... Uh, ja, het speelde toch heel gecontroleerd om, om er doorheen te komen op het einde. Ja, je trainer zegt van je kan wel eens zo'n avond hebben. Uh, zie jij dat ook zo? Of is het gewoon uh, uh, uh, toch echt een behoorlijk gebrek aan scherpte, Billy? Nou ja, kijk, we beginnen wel scherp, vind ik. En uh, we willen duels winnen, we willen de, ja, gelijk de goal maken. En we scoren redelijk vroeg. Uh, volgens mij hadden we nog een penalty moeten hebben. En, uh, ja, daarna verslappen we gewoon naar die 1-0 eigenlijk. En het was ook niet heel makkelijk om er doorheen te komen. Maar ja, dan, dan moeten we het geduld bewaren. Hebben jullie wel eens het idee dat als het voetbal jullie, ja, bijna te gemakkelijk afgaat in zo'n eerste helft. Dat, dat, dat het dan juist een beetje wegzakt? Ja, als, als wij op 1-0 komen. We hebben het wel eens vaak hier gehad. En uh, daar moeten we... Ja. Daar spreken we ook van tevoren af. Na die 1, als we 1-0 maken moeten we doorgaan. En het onszelf eigenlijk voor rust al makkelijker maken. En dan die 2- en 3-0 willen maken. En, ja, dat hebben we vandaag niet goed gedaan. Na die 1-0 zijn we eigenlijk teruggezakt. En creëerden we... Veel minder. En Pas nadat zij scoren, eigenlijk gaan wij weer uh, ja, vol op de aanval. En ik denk dat we dan, ja, daarna misschien iets te, te opportunistisch gaan spelen en iets uit ons eigen spel gaan spelen. Maar ja, we, we hebben nog wel de kansen gehad, maar het was geen uh, goede wedstrijd. Ja, vond je ook dat er, uh, ondanks zijn, dat het over het algeheel niet uh, fantastisch was wat jullie kant betreft, ook nog een behoorlijk verschil zat tussen de eerste en de tweede helft? Hoe bedoel je? Nou, de eerste helft hebben jullie nog veel bal bezit, creëren jullie nog kans. In de tweede helft is Heerenveen eens ook veel gevaarlijker en ja, maken jullie meer fouten? Ja, maar dat zeg ik ook. Kijk, tweede helft, na die 1-1 gaan we iets te opportunistisch spelen eigenlijk. En dan verlies je eerder die bal. In de eerste helft uh, speel je eigenlijk rond om een kans te creëren. En nu, na die 1-1 denk je, ja, wil je misschien te graag die 2-1 maken. En dat... Uh, ja, dat dus komt ook niet te goede van ons spel dan op dat moment. En dan uh, verlies je tussen de bal en dan gaat het, gaat het op en neer. En dan krijgen zij ook de counter mogelijkheden. Ja, komen jullie eigenlijk nog goed weg ook, met een punt? Nou ja, ze hebben nog één andere kans gehad. Dus uh, ja, dat vind ik een beetje overdreven. Want uh, we hadden sowieso een penalty moeten hebben. We hebben de tweede dagen nog op de paal kansen genoeg gehad om, uh, om te scoren. Maar het is wel onze eigen fout dat we nu uh, met, eigen hand, met lege handen staan. Ja, je trainer zei al, natuurlijk is er geen sprake van uh, paniek, maar het is wel vervelend. Ja, tuurlijk. Kijk, je gaat vooraf de wedstrijd in met gewoon de drive om drie punten te pakken. En ja, dan, achteraf is het dan teleurstellend. Maar we moeten ons niet in de put praten, want ja, we staan nog voor. En de volgende wedstrijd is weer net zo belangrijk en die moeten we winnen. Het was uh, Siem de Jong, Fiche zette Ajax op uh, 1-0 in de 26e minuut. En toen na rust, kort na rust in de 53e minuut was het de uh, Finn Bogason, de spits van Heerenveen... die de 1-1 deed aantekenen. Hij staat nu bij Jeroen Elshoff. Gefeliciteerd, je hebt een record. Ja, dankjewel. Ik zeg uh, voor de week dat uh, ik zal pakken vandaag en uh, ik doe het. 24 uh, en dan ook nog in de Amsterdam ArenA. Is dat dubbel speciaal? Ja, tuurlijk. Het is een uh, fantastisch gevoel om, om de record te breken. Ja, het maakt het iets uh, mooier dat het, uh, prettiger dat het in uh, de arena is. Verdienpunt, denk ik, hè, vanavond. Ja, misschien uh, is het uh, niet, niet genoeg. Omdat we hebben de beste kans in de tweede helft En uh, om de beste wedstrijd uh, 2-1 te maken. Maar uh, we doen het niet. En dat was uh, toch jammer. Ik las vooraf dat jullie, uh, je trainer en wat uh, collega's van jou zeiden... als we het eerste half uur doorkomen, uh, dan hebben we een kans. Nou, je komt er door met een 1-0 uh, achterstand. En ineens begint het te lopen, in de tweede helft zeker. Ja, we wisten 1-0 is altijd een wedstrijd. Maakt niet uit als het in de arena of is of, of in de Abelenstra. Je moet luren uh, op je kansen. En, uh, en we speelden heel bewust en uh, disciplineerd. En we hadden heel veel ruimte in het middenveld. En uh, ja, het uh, werkte goed. Nou. Alfred Finnbogason, zometeen uh, hopen we ook nog Marco van Basten aan u te kunnen laten horen. Eerst gaan we even naar zondag, half vijf. Een mooie wedstrijd uh, dan op het programma tussen de nummer vier en de nummer twee. Oftewel Feyenoord tegen Vitesse. De Arnhemmers hebben maar één puntje meer. En dat kan dus een prachtige strijd worden om de tweede plaats, samen met PSV natuurlijk. In de aanloop na dat duel met Vitesse sprak onze Ronald van der Geer met Feyenoord-coach Ronald Koeman. Ronald, um, nog maar een paar weken geleden speelde je de perfect game tegen NEC. Wat is er eigenlijk sindsdien uh, in het elftal geslopen... waardoor eigenlijk de hele, ja, het, het allemaal veranderd is in Rotterdam? Nou ja, de laatste drie wedstrijden is het wel zo... dat we, dat we veel minder gespeeld hebben als, als daarvoor. Dat vragen wij onszelf ook af. Want je probeert naar, naar oorzaken te zoeken... Nou ja, het is het feit dat het na een interlandperiode was. Het kan zijn dat het daarmee te maken heeft dat spelers op hun tenen dan lopen... waardoor ze op een gegeven moment in een stukje vermoeidheid komen. Het is niet één speler. We hadden zeven spelers bij het Nederlands elftal. Ja, ik kan niet zeggen dat al die zeven spelers uh, die goede vorm... Uh, dat in de laatste week hebben uh, laten zien, minder waardoor het elftal minder wordt. Nou, ik denk dat dat de meest verklaarbare redenen zijn waardoor we een aantal wedstrijden minder hebben gespeeld. Maar je kunt het ook, uh, ook positief zien. We hebben twee punten meer als vorig jaar. We spelen drie thuiswedstrijden van de vier. Waarin we normaal gesproken altijd winnen. Ja, dan heb je een fantastisch seizoen. Dus ja, uh, van welke kant uit uh, bekijk je zoiets? Nou, jij bekeek het aan het begin van de week denk ik ook niet zo heel erg positief. Want je hebt ook een, een, een team uit je, uh, geregeld... waardoor uh, dat die jongens weer eens met elkaar wat dingen gingen doen. Jij had ook iets gesignaleerd blijkbaar, want je vond dat nodig. Nou ja, ik had wel aangegeven voor... Uh, tenminste, dat was na de wedstrijd van VVV... Dat, dat er een stukje minder acceptatie naar elkaar toe was. Uh, ja, het is allemaal makkelijk mee in de Polonaise te lopen als het goed gaat, maar... Juist als je wat, wat wedstrijden onder de maat speelt en ook presteert ook qua resultaat. Ja, dan moet je elkaar wel steunen en dan moet je niet te veel met jezelf bezig zijn. Uh, nou ja, dan kies je altijd wel weer eens een moment voor, uh, voor zo'n andere activiteit. Uh, alleen vaak in Nederland wordt dat belachelijk gemaakt. Uh, maar het gebeurt overal. dat is een keer wat anders uh, dan altijd maar op woensdag krachttraining en veldtraining uh, en conditioneel. We zitten in de laatste fase waarin het belangrijkste is dat het gevoel goed is. We hoeven niet meer te trainen om fit te zijn. We zijn fit. en. Alleen tactisch uh, moet je een uh, aantal puntjes op de I zetten uh, richting de wedstrijd. Nee, Ik wil het ook zeker niet belachelijk maken. Uh, jij hebt het een paar weken geleden namelijk gehad over iets wat er groeide in het elftal. Je zag ze juist naar elkaar toe groeien. En dat is toch ergens dan weer losgelaten. Dat moet je dan toch, toch zorgen baren? Want juist nou, dat nee, team-element heb je ze nodig. Zorg. Ik was wel heel benieuwd uh, op het moment dat, uh, dat we veel internationals hebben. Op het moment dat er uh, geschreven wordt en gezegd wordt dat er belangstelling is voor spelers... We moet allemaal niet vergeten dat we praten over jongens die 18, 20, 21 jaar zijn. Die hebben niet de ervaring van de ervaring die Matthijsen heeft. Om ook in dat soort momenten te weten wat er gevraagd wordt. En dat is voor hun een ervaring waar ze zich te goed aan moeten doen. En ook een les dat ze daardoor ook minder kunnen presteren. En het is allemaal niet zo makkelijk... We hebben heel veel stappen gemaakt, die spelers individueel. Ja, Tony Boetjes zijn 18 jaar. Waar praat je over? Dus ja, we moeten wel reëel blijven. Speel je, als we het over de wedstrijd hebben van de komende zondag... tegen het Feyenoord van vorig seizoen? Oftewel zitten zij in de rol die jullie eigenlijk het vorig seizoen een beetje invult? Nou ja, oké, okay, zij doen het heel erg goed. Ze doen het op een andere manier dan dat Feyenoord dat vorig jaar gedaan heeft. Ja, ze, hebben, eigenlijk... ze hebben altijd zelf gezegd dat ze binnen drie jaar uh, daar zouden staan waar ze nu uh, mee bezig zijn. Uh, maar er ja, is altijd, uh, ieder seizoen is er een, een, een ploeg die, die positieve, positieve zin verrast. Er is een hele tijd Utrecht geweest, dat Vitesse. Ja, dat, uh, ook wederom Feyenoord weer. Dus ja, uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Ik, ik, ik heb ook gewoon het idee, de ploeg die zondag wint gaat tweede worden. Ik bedoel dat eigenlijk met name omdat uh, bij hun, denk ik... twee, drie en vier altijd goed is. Dat het resultaat gevierd zal worden. Terwijl een beetje het verwachtingspatroon wat richting jullie gaat... eigenlijk gewoon toch die tweede plek is nu. Ja, nou ja, oké. Okay, dat, uh, dat komt erbij uh, kijken. Als je uh, zoals vorig seizoen verrast en tweede wordt... Ja, dan, dan zal die blijdschap minder zijn. Alhoewel ik wel vind, en dat heb ik ook eerder aangegeven... dat die prestatie misschien nog wel groter is. Hoe is je gevoel tot slot... Uh, na Naar de, de wedstrijd toe, goed, na, ja. na deze week? Nou goed, we hebben een iets andere week dan, dan gebruikelijk. En we uh, hebben goed getraind, ook vandaag. En uh, ja, dat, uh, dat gevoel is wel goed. Omdat uh, ik vind uh, dat, uh, dat we vechten voor, te, voor vier wedstrijden... Om, om uiteindelijk tweede te worden wat het hoogste is wat we kunnen bereiken. Ja, en uh, dat heeft Vitesse, dat heeft PSV en... Uh, ja, ik heb nou niet het idee dat één van de drie nou zoveel beter als de ander is... of zoveel regelmatiger als de ander is. Het ligt heel erg dicht bij elkaar. Details beslissen, beslissen wedstrijden. En wij spelen drie van de vier thuis. en In dat opzicht uh, zijn wij in het voordeel. Je hebt wel de barstjes weer een beetje dicht gemetseld deze week. Ja, maar we hebben geen, uh, geen slechte jongens in de groep. Dus uh, het gebeurt niet bewust... En, en... Alle spelers van dit team zijn bezig met Feyenoord, wat hun omgeving of wat zaakwaarnemers doen. Ja, daar heb je geen, geen zicht op, daar, heb je, daar kun je niks aan veranderen. Het zijn goede jongens en zo trainen ze. En alleen, ja, je bent ook wel teleurgesteld over een resultaat. De wijze waarop een tweede helft wordt gespeeld tegen RKC. Nou ja, ik denk dat het allemaal voetbal eigen is van mensen die graag iedere week willen winnen en het hoogste willen benaderen. en dat. Het gaat ook wel eens met een vloek. En dat is helemaal niet erg. Maar da daarmee geef je niet aan dat je, niet voorbij, als je, dat je voorbij gaat aan het feit dat we, dat we echt goed bezig zijn. Dat was Ronald Koelman. Na de persconferentie werd er getraind bij Feyenoord. En daarbij raakte Jean-Paul Boetius geblesseerd. Ernstig zoals, hij komt dit seizoen gewoon niet meer in actie. De jonge vleugelspeler raakte geblesseerd aan de buitenmeniscus. Hij wordt maandag geopereerd. En dat betekent dat hij er zeker vier weken uit is. Ja, Feyenoord is uh, sterk thuis, Komman zei het al. De Rotterdammers zijn uh, dit seizoen thuis nog ongeslagen. Maar er staat tegenover dat Vitesse voor het laatst verloor op 3 februari in Nijmegen. En dat deed pijn natuurlijk. Maar ze zitten in een sterke periode. Richard van der Maten sprak met de trainer Fred Rutte. En met de middenvelder Theo Jansen. Die denkt dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn. Ik denk dat wij een beetje dezelfde weg bewandelen. En uh, dat wij allebei uh, misschien wel de verrassingen uh, verrassing zijn van het seizoen. Dus uh, ja, ik denk dat... Uh, dat we vergelijkbaar zijn, ook de laatste weken. Fred Rutte, de Kuip. Je hebt al eens gezegd, dat is iets magisch. Ja. Dat zijn fantastische wedstrijden. Het zit bom en bom vol, ook het uitvak. Wedstrijden waar je ook als speler van moet genieten? Ja, zekers. Kijk, dat, dat zijn namelijk wedstrijden... Hè, zoals wij in het verleden dit seizoen al hebben gedaan. Dat zijn grote wedstrijden. Die moet je ook zo beleven. En daar moet je ook ah, van genieten. Maar je moet daar moet ook vooral goed mee omgaan. En dat betekent dat je... Ja, heel brutaal moet zijn. Je moet durven voetballen. En uh, als je dat durft, dan kan je... Uh, ja, als we dat in Amsterdam kunnen en in Eindhoven kunnen... dan, dan denk ik ook, moeten wij met dit team... moeten wij er, er ook voor gaan wat we in Amsterdam en in Eindhoven hebben gedaan. Ja, weet je, bedoel, als je nu al gaat denken van... Uh, we spelen tegen Feyenoord in de Kuip, uh, zoveel mensen entourage, blablabla... Heeft allemaal geen zin. Je moet gewoon je eigen spel spelen. En je niet laten leiden door de supporters. Ik, ik vind het altijd een, een mooie sfeer in de, in de, in de Kuip. En ik, ik geniet er altijd van. Jullie doen het uitstekend in topwedstrijden. Klopt. Uh, we hebben nog niet, uh, nog niet verloren. Uh. Maar ja, het zal gewoon weer een moeilijke wedstrijd worden. En we moeten gewoon heel compact spelen als team. En uh, als we dat doen, hebben we kansen. Doen we dat niet, dan, uh, dan gaan we een hele moeilijke en zware middag hebben. Je meldde zojuist geen Marco van Ginkel zondag tegen Feyenoord. Hoe groot is dat gemis op het middenveld? Nou ja, ik ga niet zeuren over mensen die er niet zijn. Uh, dat, dat heeft namelijk geen enkele zin. Het heeft last van zijn hoofd. Ja, dat is, uh, hij heeft afgelopen zondag een, een kopdubant met de moersje En hij heeft een tik op zijn achterhoofd gehad. En ja, blijkbaar heeft hij daar een reactie op gehad en... Uh... Ik was wel eerlijk verbaasd, want ik had het helemaal niet kunnen zien en niet, niet waargenomen. Alleen, aan het einde van de wedstrijd, dan, ja, hij zag wat duizelig of zo, dat, maar hij had de wedstrijd wel uit kunnen spelen. Wilfried Boni heeft de hele week ook nog niet getraind. Nee. Kun je dan spelen als je eventueel morgen nog wel een training meepakt? Voor, uh, voor mij is dat geen probleem. Dus uh, vandaag ging het een stuk beter. In ieder geval, in ieder geval beter. En dan morgen moeten we even kijken of hij morgen mee kan doen. Hij zei zojuist... Ik denk het niet. Ja, als hij dat zegt, dan uh, dat is dat zijn gevoel. En, uh, maar ik bekijk het van dag te dag. Want wat is er nu precies met hem aan de hand? Hoezo? Hij heeft laf van zijn kuit. Opgelopen tegen rode JC? Ja, jij doet de vraagstelling of de jongen niet geblesseerd is. Zo sta je de vraag. Iedereen weet dat hij laf van de kuit heeft. Maar het is gewoon ja, een blessure en, en, en ook... Uh, ook topscorers kunnen wel eens een keer een blessure hebben, hè? dat kan. Ja, dat zijn uh, hele belangrijke spelers voor ons. En uh, Wat ik al vaak heb gezegd, ik denk dat wij uh, één speler kunnen opvangen vaak in, het, in de wedstrijd. Twee wordt al moeilijk en uh, drie is een heel groot probleem. Dus uh, ja, dat, het, het zou moeilijk zijn als, als Ginkel nu al wegvalt en uh, daar valt uh, Boni dan ook nog weg. Uh, als Marco wegvalt, dan, dan uh, zou je dat kunnen opvangen met... Uh, Davey of met of met, met Frank, met Simon, daar, daar heb je nog wat mogelijkheden. Alleen, uh, Boni heb je natuurlijk ook uh, Jonathan nog. Maar als je ze allebei wegvalt, dan is, is dat lastig. Kun je spelen met één training in de benen, zo'n belangrijke wedstrijd? Stel dat Boni er morgen wel weer bij is. Ja, want ik, ik heb zulke wedstrijden ook wel eens gespeeld zonder een training. Dus uh, ik, ik, heb, uh, ik kan me herinneren dat ik, uh, dat ik met Twente wel eens een wedstrijd speelde. Dat ik, uh, dat ik ook één training of geen training achter de rug had. Is het beslissend, denk jij, zondag voor de tweede plaats? Uh, nou, ik weet niet. hoe denk dat de PSV er ook nog wel dichtbij zit. Uh, dus nee, ik denk dat het nog niet beslissend is. Alleen tussen ons twee wordt het wel duidelijk, denk ik, van uh, wie er blijft meedoen om die tweede plek en wie niet. Nou, belangrijk voor deze club is een Europees voetbal spelen. Dat is het allerbelangrijkste. En, uh, dat is ook de doelstelling. Jordania uh, wil toch uh, graag die Champions League in? Jawel, maar hij heeft, hij heeft, dat wil iedereen wel. En, uh, maar het is, het is niet alleen Jordania die op deze airball uh, leeft... Er is het een en ander over geschreven. Jouw toekomst, wil je daar iets over zeggen? Je hebt uh, sowieso al aangegeven, eind volgend seizoen stop ik sowieso. Ja. Eind dit seizoen misschien? Nou, ik heb gewoon gezegd uh, dat ik, uh, dat ik, ik heb een contract voor uh, drie jaar getekend. Waarvan twee jaar als, als, als, als speler in het laatste jaar zouden we kijken. Uh, zouden we samen gaan zitten om te kijken wat we zouden gaan doen. Uh, maar nu wil ik gewoon eventjes afwachten wat naar dit seizoen gaat gebeuren. Wie gaan er weg? Wat komt erbij? Wat, uh, wie is de trainer? Er training, uh, is zoveel onduidelijk nog. Dat ik gewoon uh, wil kijken wat de, wat de plannen zijn van de club en wat mijn plannen zijn. En dan gaan we een beslissing nemen, maar vooralsnog uh, ga ik ervan uit dat ik, uh, dat ik gewoon nog speel. Het belangrijkste voor mij is dat ik plezier heb gewoon en dat ik, uh, dat ik met uh, heel veel plezier naar de training ga en wedstrijden ga. En als ik dat uh, even niet heb, dan, dan stop ik ermee. Uh, er zijn momenten geweest dat ik dat niet had, maar er zijn ook momenten geweest waar ik het heel veel had. En nu heb ik gewoon plezier. Dus we gaan het eind van seizoen kijken en dan uh, ga ik alles om een rijtje zetten en dan uh, beslis ik. Ja, het hangt er ook vanaf wie hier volgend seizoen trainer wordt. Of Fred Rutte blijft of niet? Ja, Het hangt van bepaalde dingen af. en uh, Dat gaan we de komende tijd dus meemaken. Uh, we doen lekker rustig aan. Ja, want ik heb wel eens de indruk dat jouw relatie met de trainer niet meer zo goed is als in het begin van het seizoen. Ik laat het lekker aan de anderen over. Ik bedoel, ik vind het allemaal niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat ik, uh, dat ik een goed gevoel heb. En of dat nou met Fred Rutte is of uh, met de andere trainers niet zo heel belangrijk. Alleen... Uh... Bedoel, het is ook niet zo dat, wij, dat, we, dat we een hekel aan elkaar hebben volgens mij. En we zoeken elkaar nog steeds op en uh, we praten en overleggen nog steeds. Alleen dat, dat het daarvoor wat meer was misschien, uh, dat is wel duidelijk. Ja, Theo Jansen over Fred Rutten. En daarmee sluiten we de voorbeschouwing op uh, Feyenoord-Vitesse af. Gaan we even terug naar uh, de Arena, waar Ajax dus uh, belangrijke punten verspeelde. Het 1-1 tegen Herenveen. We hebben de trainer al gehoord, we hebben Siem de Jong gehoord, Vim Bogersom gehoord, nu Jeroen Elshoffs met de trainer van Herenveen, Marco van Basten. Marco, iedereen zegt gefeliciteerd met een punt, maar, maar zijn er niet twee te weinig eigenlijk? Nou, nee. oh, dat niet... Gefeliciteerd misschien het overdreven. Maar het is, uh, ik ben wel tevreden met een punt. Ik denk dat we als, als ploeg... Uh, gewoon goed, goed professioneel gespeeld hebben. In de discipline zijn gebleven. Ja, het leek wel een soort uitgedokterd masterplan. Want ik hoorde aan de kant van Heerenveen iedereen vooraf zeggen... als we het eerste half uur maar een beetje doorkomen... dan hebben we een kans. Nou, dat, dat bleek uiteindelijk 1-0 ook nog het geval. Hmm. Ja, nou goed, kijk...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 Dat je dan zelf ook wat kan doen. Nou, dat pakte wel een beetje zo uit. In de tweede helft hebben we een paar goede uh, countermogelijkheden gehad. En uh, nou ja, dat, dat is uiteindelijk, uh, dat resulteerde in de 1-1. En, en ja, toen werd het eigenlijk weer een redelijk open partij. Waarin is toch wel iets de, de bovenhand had. Maar wij kregen ook nog een paar goede kansen. Dus, uh, al met al uh, denk ik wel een juiste uitslag. En, uh, ik, wat, ik ben wel heel, uh, heel trots op uh, de jongens dat ze het op deze manier hebben uitgevoerd. Hoe heb je deze avond nu eigenlijk beleefd? Want iedereen heeft van tevoren gezegd, nou Van Barst is terug in de arena. Je hebt zelf altijd gezegd, joh, ik weet wel hoe het daar uitziet. ziet. Ik kan me toch voorstellen dat het wel een bijzondere avond is, zeker met een punt. Ah, kijk, weet je, het is gewoon een, uh, voor ons een mooie, mooie wedstrijd, een mooie ervaring. Het is natuurlijk een schitterend stadion, volle bak... Uh, ja, het is natuurlijk grond die je kent. Mensen die je, die, je, die je kent, die kom je tegen. Maar voor de rest daarna is het gewoon voetballen. en uh, ja, ver Verliezen is niet leuk. Dus je probeert er alles aan uh, te doen om, om in ieder geval deze partij niet te verliezen. Want de kans dat je hier verliest is gewoon vrij groot. En uh, nou ja, als je dat dan op een gegeven moment uh, met een 1-1 uh, afsluit... dan uh, vind ik dat, uh, dat alleen maar uh, een compliment naar de jongens toe. Wat dacht je toen die Alganassi alleen voor Sillersen stond na een formidabele aanval? Ja, nou ja, goed... Dat had natuurlijk uh, ja, helemaal geweldig geweest. Maar uh, ja, goed, dat had ook een beetje onterecht geweest. Maar het, het feit dat hij er komt en uh, dat wij daartoe in staat zijn geweest... dat vind ik wel, uh, vind ik wel goed, goed van deze ploeg. Conclusie, uh, uitstekende prestatie van jullie. En het kampioenschap kan weer spannend worden aan de bovenkant. Ja, nou goed, wij zijn bezig met onze reeks. En uh, voor ons is het een punt uh, die ook weer telt... voor uh, de weg naar uh, kwalificatie voor Europees voetbal... En dat is waar wij mee bezig zijn. Marco van Basten, de trainer van Herenveen. Uh, Zometeen gaan we vooruitkijken naar AZ, PSV. Die andere mooie, mooie wedstrijd. We waren in Brabant uh, vandaag. Eerst even kijken naar de eerste divisie. Want Helmond Sport Sparta eindigt in 1-1. En dat uh, lijkt dan toch het einde van de titelaspiraties van Sparta. Dat zo lang op koers lag voor het kampioenschap. Rob Fleur gaat napraten met de interimcoach Henk ten Katen. Hoe kwaad ben je in ten na de 1-1? Want als er één ploeg in de tweede helft een legio kans om een zeepje op, was Sparta? Nou, ik ben niet, ik ben niet kwaad. Uh, zo net naar het Westen ben je wel teleurgesteld dat je niet gewonnen hebt. Maar uh, wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind, is dat we die kansen creëerden. En uh, de kans was toch al na vorige week, na het gelijke spel, heel gering... dat we rechtstreeks zouden promoveren. Of nog kampioen zouden kunnen worden. Die kans is nu allemaal verkeken. Dus je moet het nu via de nacompetitie doen. Dan denk ik dat het belangrijk is dat je, dat je wel goed speelt. En, en ik vind dat we de tweede helft heel goed gespeeld hebben. Eist dit ook een andere aanpak vanaf nu, omdat je de playoffs moet spelen? Nou ja, wat heet een andere aanpak? Ik, ik denk dat we, we moeten naar een vast team. Hm. Waar de pech natuurlijk, dat we drie geschorste spelers hadden. Hè, naar aanleiding van de wedstrijd van vorige week. In die situatie zit je nou eenmaal. Einde van het seizoen is vaak de volgende kaart is een schorsing. Uh, nu is uh, Varela weer geschost volgende week. We moeten proberen om uh, naar een vast team te komen, naar het beste team. Daar zijn we naar op zoek. Ik heb natuurlijk wel een idee wat dat is en, en hoe dat eruit moet gaan zien. Maar ook hoe we willen gaan voetballen. En ik denk dat de tweede helft een goede graadmeter moet zijn van hoe wij moeten en kunnen spelen. En als je dat kunt brengen in, in, uh, in de toekomst, dan denk je dat we op de goede weg zijn. Op weg naar Helmond, was er nog vertrouwen in dat het rechtstreeks uh, promoveren naar de EVC kon? Nou ja, je bent afhankelijk van twee ploegen, dus, dus het vertrouwen is niet echt groot omdat je afhankelijk bent. Maar het vertrouwen was wel groot dat we vandaag zouden winnen. En dat hebben we in de eerste helft hebben we dat niet goed gedaan, want ik vind dat we in de eerste helft gewoon ver onder de maat gespeeld hebben. Maar in de tweede helft uh, zie je dus wat, wat voor mogelijkheden dit elftal op dit niveau heeft. En uh, als je dan... Uh, ja, uit bij Sport speelt en eigenlijk de hele tweede helft op de, op de helft van de tegenstander. En vijf, zes, echt 100% kansen creëert. Ja, dan moet je er meer dan één maken. En dat is wel jammer. Had je bij je, jouw ploeg bij sommigen toch het idee die je er niet in geloofde, dat het nog kon? Ja, dat, ik, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Misschien in de eerste helft, omdat je dat idee had. Maar... Uh... Nee, iedereen, iedereen is uh, ontzettend gemotiveerd en iedereen uh, is er vol voor gegaan. En dan moet je ook dat, net het kleine beetje geluk hebben. En, uh, nou, dat hadden we niet. En, uh, de keeper van Helmond moet ik zeggen, twee, drie fantastische, fantastische reddingen. Van de steen. Ja, van de steen. Ik, sorry dat ik niet alle namen uh, in mijn hoofd heb zitten. Ik heb wel moeite genoeg met alle namen van Sparta-spelers. Dus, uh, nou, Die had een paar uitstekende reddingen. En, uh, ja, god. En een aantal kansen, vind ik, die moeten er gewoon in. Die mag je niet. Uh, je mag niet eens zorgen dat de keeper een kan maken. Dat was Henk ten Katen, die nog even moet wennen bij, uh, bij Sparta. Het was zijn eerste wedstrijd op de bank daar. Um, Excelsior tegen Volendam werd 1-3. Dordrecht de 2-1. Goed Eagles Eindhoven 0-0. En Emmen Almere City 3-0. Den Bosch MVV 1-2. En Telstar tegen FC Os 2-1. Maandag nog Emmen tegen Cambuur. Volendam staat eerste met 57 punten uit 28 wedstrijden. Kanbuur staat tweede met 52 uit 27. En Helmond Sport derde met 52 uit 29. Goed, terug naar de eredivisie. Het was een uh, opmerkelijke vreemde vertoning vandaag bij PSV. Want voor de training kwamen eerst de donkere spelers naar buiten gelopen... en daarna de blanke spelers. Een reactie op het verhaal dat deze week PSV verscheurd zou worden door de kabel... Of wel, oftewel een groepjesvorming op basis van huidskleur. Joep Schreuder sprak erover met de coach, dik advocaat. Uh, zwart en wit kwam apart het veld op. Wat was daarvan de bedoeling? Moet je aan de spelers vragen? Dat was een idee van de spelers. Heb jij je helemaal niet mee bemoeid? Nee. Het zat ze blijkbaar hoog, de nieuwsvoorziening ik, daarover. Ik wist dat iets over een kabel. Ik heb het verhaal, de verhaal niet gelezen. Ik heb de krant sowieso niet gelezen. Dat leek me verstandig afgelopen zondag... Doe je dat echt niet? Dat, dat nee, geloof ik niet. Dat heb ik niet gedaan. Door zoiets te al, doen. Dan zou ik misschien niet zo aardig geweest vandaag. Nou, jij kan toch tegen een stootje? Soms wel. Niet altijd, Niet hè? altijd. Door zoiets te doen, leg je natuurlijk wel de nadruk erop, hè? De nadruk op een uh, rondo met donkere spelers, met witte spelers. Maar dat is eigenlijk al het hele jaar. Toch? Die rondo's. Ja. ja. Is je nooit opgevallen of heb je nooit gedacht, ik ga ja. dat eens even mixen? Ja, dat, dat is wel eens gemixt ook, maar je weet met die besloten trainingen, wordt het wel eens gemixt. Ja, daar zijn we niet bij, hè? Nee, gelukkig niet. Verlies je daardoor de titel dat de cohesie in de groep qua kleur niet helemaal goed is? Het is net een barometer, ook, ook, met, ook met, uh, met de journalisten. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de resultaten. Dus als, als wij bovenaan hadden staan, dan hadden die falen niet gekomen. Dan krijg je andere falen. Dus we hebben het een beetje aan hetzelfde wijd ook. We hadden het beter moeten doen. Dat is duidelijk. Bij Feyenoord wordt alles en iedereen gemobiliseerd om tweede te worden. Dat, dat is een begeerde plek. Geweldig. En hier? Dat ja, is voor ons hetzelfde. Ik, bedoel, uh, ik had de doelstelling om, uh, om kampioen te worden. Dat is niet gelukt. Nou, dan moet je proberen tweede te worden. En uh, toen ze een maandag terugkwamen, was het echt een dood uh, hoopje. En dinsdag waren ze vrij en woensdag was het nog steeds uh, moeizaam. Maar vanaf donderdag hebben we de knop omgezet. En zeiden, Jij, jongen, we kunnen wel zo blijven lopen, maar je moet toch het seizoen goed afsluiten. Uiteindelijk kunnen we nog de beek halen. Uiteindelijk kunnen we nog tweede plaats halen. Nou, als je tweede plaats haalt, dan, dan is het nog redelijk. En die knop omzetten... Hoe gebeurt dat in huizen advocaat? Vraag ik me wel eens af hoe dat gaat bij Dick. Ja, Ik ben ook een man van momenten, van buien en uh, humor. Ja, dat klopt. Maar ik, ik, uh, ik probeerde wel woensdag in ieder geval een beetje de toon te zetten naar die groep toe. Dat we toch een bepaalde trots moeten hebben. Zeker naar onze fans toe. Die uh, dit jaar toch teleurgesteld zijn dat we niet kampioen zijn geworden. Maar dat kan gebeuren. De andere partij was beter. Nou, Dan moeten we zorgen dat we tweede worden. Dat ze in ieder geval nog te trots hebben. Straks met die week eventueel erbij. Als dat lukt, dat dus je zei, oké, okay. er zijn ook jongens die hier blijven. Een groot aantal van die groep. Nou, die willen toch ook graag voor ons seizoen uh, onze Champions League eventueel halen. Dus alle ingrediënten zijn aanwezig om, vind ik dan, om goed af te sluiten. Toch nog één vraag over jezelf. Ik weet nog, het was 1 juli. Je zei, we gaan hier en ik ben hier om uh, PSV kampioen te maken. Dat, dat, dat moet jou niet lekker zitten ook, hè? Ja, wat kan je eraan doen? Niets. Je hebt naar eer en geweten, heb je gehandeld. Uh, dus de eerste keer in mijn carrière geloof ik dat ik een doelstelling niet, niet haal. Maar oké, okay, ik weet nog een keer dat liever Gaal bij AZ uh, in de 1-jaar-negende werd. En dat jaar dan werd hij kampioen. Dus dat soort dingen gebeuren allemaal bij AZ. Ja, dus als het bij AZ kan, waarom dan niet bij PSV? Dat wil uh, advocaat zeggen. Goed, dan uh, Mark van Bommel. Joep Schreuden, die sprak ook met hem. Hoe was de afgelopen week hier bij PSV? Het was niet de makkelijkste week. Uh, nee. Dat was het zeker niet. Maar je weet als je verliest van Ajax en je moet winnen, dan weet je dat, er, dat het een, een hectische week wordt. We, heb jij hebben wij ons allemaal vergist in de kwaliteiten die we PSV toedichten? Nee, nou, ik vind nog steeds dat we heel veel kwaliteit hebben, alleen het komt er niet uit op de juiste momenten. Het heeft met de, uh, uh, met de spelers te maken, met, met, uh, met de trainers worden allemaal bij elkaar. We hebben het er niet uitgehaald wat erin zit. En dan is de vraag, waarom komt dat? Moeilijk? Ja, dat is heel moeilijk aan te geven. En als ik het zou weten, dan was het natuurlijk niet gebeurd. Is het zelfbeeld van de spelers van iedereen wel correct? Marcelo, die vorige week zei van... Uh, ik wil wel naar Barcelona. Zijn er misschien meer jongens? Waarvan we toch denken dat ze beter zijn dan dat ze eigenlijk zijn. Nou, het is natuurlijk zo dat een individuele speler goed kan spelen... als het elftal goed speelt... Dus in eerste instantie moet het Elftal goed spelen. En daarbinnen kunnen de individuele kwaliteiten van de speler komt dan heel goed tot uit uiting. En dat is bij jou ook zo. Want jij uh, bent ook niet zo goed als in de periode van Milaan. Dat kan zijn omdat het ouder is. Maar het komt natuurlijk ook gewoon. Nee, omdat jij niet in een geoliede machine speelt. Ja, maar dus, dus nou, daar moet, moet, moet, moet, moet ik je wel gelijk aan geven. Het is niet zo. Ik heb niet mijn niveau gehaald. Wel in een aantal wedstrijden. Maar niet in allemaal. En dat heeft inderdaad te maken met de afstanden. Bij Milaan. Uh, waren wij aanvallend en verdedigend heel erg compact. En nu heb je momenten erbij dat het elftal gewoon 60, 70, soms wel 80 meter uit elkaar staat. En die ruimtes zijn niet te belopen, die zijn voor geen enkele speler te belopen. Alleen als je dan uh, 35 bent, kan je dan helemaal niet meer belopen volgens velen. Dus je bent meer bezig geweest het afgelopen seizoen met afstemmen dan met, met, dan met je eigen spel. Min ja. of meer. Ja. Nou dat is wel een conclusie. Ja, daar heb ik weinig over, uh, nou. weinig over te zeggen. Nou ja, fanatisme. Heeft dat iedereen hier? Is er cohesie in de groep? Ja, die is niet verkeerd, denk ik. Waarom loopt u dan, uh, wat is dat statement? Eerste tien donkere jongens. en dan. Het zit dan toch hoog, dat dat nee, geschreven wordt. dan mag je zelf concluderen hoe wij dat uh, nou, hebben weet, laten zien. Ik zit niet in het elftal. Het zit toch hoog. Nee. Hij wilde juist laten zien dat wat er in de pers geschreven wordt ons niet interesseert. Mark van Bommel. PSV speelt er morgenavond uit tegen AZ. Straks bellen we met de sportmarketeer die vastzit, een sportmarketeer, niet zomaar één, Bob van Oosterhout, die vastzit in Boston voor het laatste nieuws daar en hoe zijn situatie is, want hij kan er gewoon niet weg. Maar eerst het turnen, want morgen kan turnen Jury van Gelder zijn eerste EK-medaille pakken sinds 2009. In Moskou staat van Gelder dan in de ringenfinale, de dag voor de wedstrijd werkt hij nog een training af en verder was het vooral Rustig aan doen in het Turners Hotel. Een jukkel van een gebouw. dat plaats biedt aan maar liefst 1700 gasten. Een reportage van Edwin Cornelissen. We zijn in, in Moskou. Hotel Cosmos. Dit is eigenlijk een hotel waar we al jaren komen. Of tenminste, Ieder jaar is er een, is er een World Cup hier. Uh, dus ja, voor mij eigenlijk wel een redelijk bekend terrein. Ja, maar niet voor mij. Komt u even mee naar buiten, even het hotel uit. En als we dan vanaf de straatkant uitkijken over dat hotel, dan zie je pas echt hoe groot het is. Het lijkt wel een regeringsgebouw. Een halve cirkel is het, meer dan twintig verdiepingen. Daarvoor een immens standbeeld van Charles de Gaulle. En het hotel zelf is uitgerust met allerlei flikkerende lichtjes. Het lijkt wel kerstversiering. Het is groot, het is indrukwekkend, maar ook wel heel erg protserig. Ja, eigenlijk wel, maar volgens mij is het wel een van de oudste hotels. Dus laat zeggen, als je binnenkomt, dan is het wel redelijk wauw. Maar uh, ja, weet je, ik slaap lekker op de grond. Ik heb de matras op de grond gelegd. Dat is beter voor mijn rug. De kamers zijn een beetje warm en zo, maar uh, dat bent vanzelf. Ja, en als we dan weer binnen zijn in het hotel, door de metaaldetectie... dan komen we in de immense lobby terecht. Het is een beetje vergaande glorie als je zo om je heen kijkt. Maar toch, al die winkeltjes, natuurlijk weer met de bonte verlichting... waar je de meest wanstaltige souvenirs kan krijgen, de restaurants... En live muziek van van die foute bandjes die spelen morgen misschien wel deze klassieker voor Juri. Ja, ja, ja, goed. Ja, morgen is mijn dertigste verjaardag, dus uh, ja, alles komt misschien wel samen dan. Ja, precies. Op de finale dag word je dertig, uh, een veteraan, dus ook eigenlijk in het turnen wel. Hè? Ja, nou ja, kijk, uh, 30 is natuurlijk wel een mijlpaal, maar uh, nee, ik zie het als turner uh, laten zeggen, voor de ringen. Ja, het is gewoon een hele mooie leeftijd. Ik, uh, ik heb nog jaren voor de boeg. En, uh, ja, ik ga morgen uh, laten zien uh, ja, wat de ringen turnen is. Ik bedoel dat het, uh, dat het onder de veteranen onder ons nog heel erg goed uh, mogelijk is. Ja. Laten we het even hebben inderdaad, over de leeftijd en het turnen. Fysiek merk je dat wel, dat je wat ouder wordt? Ja, want het is gewoon zwaarder geworden, de oefeningen, de onderdelen, dat is echt van, ja, absolute kracht, dus het kan, ja, het is gewoon heel erg zwaar en ik merk het dan vooral, zeg maar, dat het wat langer duurt dat je op je top bent en ja, het is gewoon heel erg goed op je lichaam letten. In wat voor opzicht? Nou goed, kijken met, met voeding sowieso, ik probeer echt zo licht mogelijk te wegen en, uh, ja, ik heb wel uh, gemerkt dat dat, dat dat belangrijk is. En uh, ja, daar ben ik eigenlijk, eigenlijk pas sinds dit jaar echt heel serieus mee bezig gegaan. En, kijk, voorheen uh, uh, had ik gewoon eigenlijk wat ik. Uh, ja, laten we zeggen wat er voor mijn neus lag, om het zo maar te zeggen. En uh, natuurlijk let je er dan wel op. En als je op wedstrijden komt of in aanloop naar wedstrijden bent, ja, dan, dan let je automatisch wel op. Maar nu let ik er extra, extra, extra goed op. En ja, ik denk dat dat uh, zijn vrucht afwerpt, want uh, ja, ik, ik, voel me, ik voel me heel goed. Ik ben... Uh... Laten we zeggen, goed op gewicht. Hoe, uh, hoe minder ik weeg, hoe minder ik ook hoef mee te showen in de ringen. Ja. Dus ik, uh, ja, ik, ben, ik ben gewoon sterk. Het is een individueel EK, maar je bent er toch met een soort van Nederlandse ploeg. Hè? Zo presenteren jullie in ieder geval wel. Verandert je rol in zo'n ploeg ook, naarmate je veteraan wordt? Ja, nou, ik, ik denk het wel. Ik denk dat we, uh, tenminste van mij voelt het, dat we nu echt een team aan het worden zijn. En uh, daar heeft Mitch Fenner een hele grote rol in, vind ik zelf. Ik bedoel, ik mag de man heel graag. Ik merk ook nu wel zeg maar, dat ik uh, uiteraard de oudste ben, uh, ja, dat ik daar wel een rol in speel. In wat voor opzicht? Nou ja goed, kijk uh, ik weet uh, de jonkies onder ons uh, die nog niet zo ervaren zijn uh, dat ze uh, heel gespannen zijn. En uh, ja, daar kan ik mooi mijn ervaring op doorvertellen en tips geven van hoe je wat rustig moet houden. En, uh, vertellen van uh, in principe als je een wedstrijd hebt, dan ben je er klaar voor. En uh, ja, dan zie je het als gewoon een trainer. En dan ga gewoon, uh, of als een training, ga gewoon lekker relaxed turnen. Want je weet dat je kan, een beetje zulke dingetjes gewoon. Ja. Weet je, heel simpel. Maar ik merk wel dat ze er heel wat hebben. En ja, goed, nou ben ik dan morgen 30. Dus dan, uh, ja, die rol die komt er automatisch bij. Nee, nou, ik vind het alleen maar leuk. Die 30ste verjaardag die kan je dus gaan vieren in dit hotel. Maar hopelijk nog meer. Want je ja, aast natuurlijk op een medaille op te ringen. Dat zou de eerste zijn sinds 2009. Dus ja, het wordt wel weer tijd. Hè? Ja, ja, een EK-medaille wordt wel weer tijd. en uh, Het zit er heel erg goed in. Ik weet gewoon, laten we zeggen, dat ik nog steeds uh, uh, een van de, net, de netste ben. En uh, laten we zeggen, ja, nou ja, goed. In de kwalificatie was ik de tweede netste. En uh, dat ben ik tot nu toe altijd gebleven. Dus het heeft weer puur met die afsprong te maken. En die deed je simpel hè, de kwalificatie. Geen risico's. Ja, precies. Geen risico. En gewoon dubbelstrek, stekken, landen. Eh, op safe. Maar ja, dat moet in de finale, dus anders. Ja, maar goed, ik heb vandaag uh, uh, getraind op die afsprongen. Zes, uh, laten we zeggen, moeilijke afsprongen gedaan. En vijf tot stilstand. Uh, ja, weet je, ik, ik ben er echt klaar voor. Dat is mooi om te horen. Jury van Gelder was dat tegen Edwin Cornelissen. Jury van Gelder die dus zijn eerste EK-medaille wil pakken sinds 2009. In Moskou zat hij morgen in de ringenfinale. En wij zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe dat gaat aflopen. Uh, we zijn ondertussen bezig om uh, sportmarketeer Bob van Oosterhout te pakken te krijgen. Maar je zal net zien: uh, er zijn regelmatig security checks op dit ogenblik in Boston. En net op het moment dat wij uh, een afspraak met hem hebben, zit hij midden in zo'n security check. En dat is uh, ge geen uh, sinecure: alles moet uit, alles wordt er binnenste buiten gekeerd. En uh, dus ook zijn uh, mobiele telefoon even afgepakt. Dat heeft hij ons keurig nog weten te vertellen. Dus we blijven het uh, de komende minuten nog even proberen. We hebben nog vier minuten uitzending, want we willen natuurlijk wel graag horen hoe het hem vergaat daar in Boston. Yeah. Ik kan u inmiddels melden dat Borussia-München Gladbach vanavond met miniem verschil gewonnen heeft van Augsburg in de Duitse Bundesliga, vanzelfsprekend. 1-0 werd het. De ploeg waar Roel Brouwers de hele wedstrijd speelde won dankzij een goal van Philip Daams in de 27e minuut. En door die overwinning stijgt Gladbach voorlopig naar de zesde plaats in de Bundesliga. Luc de Jong speelde niet bij de thuisploeg, helaas. Augsburg met Paul Verhaag in het elftal raakte door de nederlaag verder in de degradatiezone. De ploeg blijft nu 16e met drie punten voorsprong op hof. De nummers 17 en 18 degraderen in Duitsland. En Augsburg speelde een uur trouwens met 10 uh, man. Na nou, Een rode kaart voor Kevin Vogts. Verhaag kreeg ook nog een uh, gele kaart. Goed, dat was uh, Duitsland. U heeft het meegekregen wellicht al dat uh, Ajax punten heeft verspeeld... in de Amsterdam Arena. Ajax-Heerenveen uh, uh, eindigde in 1-1. En dat geeft uh, een... Uh, Stand die er als volgt uitziet. En dan wordt er toch wel weer spannend bovenin. Met name het komend weekend wanneer Vitesse en Feyenoord tegen elkaar spelen en uh, PSV op bezoek moet bij uh, AZ. Vitesse Feyenoord natuurlijk in de Kuip. Ajax heeft 67 punten uit 31, Vitesse heeft er 61 en uh, 30 gespeeld. Uh, PSV heeft er 60 en 30 gespeeld en Feyenoord ook 60 en 30 gespeeld. Dus het belooft nog een uh, uitermate spannend weekende te worden. We zijn nog steeds op zoek naar uh, Bob van Oosterhout in Boston. Uh, ik uh, krijg een uh, neeschuddende regisseur aan de andere kant uh, van de lijn. Dat betekent dat we hem nog niet te pakken krijgen. Stukje Kinks, dan maar. Ja, een dedicated follower of fashion. Aan het einde van deze NOS langs de lijn. They seek him here. They seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, cause he's a dedicated follower of fashion.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 a flower to be looked at and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight he feels a dedicated follower of fashion. Oh, yes oh yes he is oh yes he is oh yes he is oh yes he is there's one thing that he loves and that is flattery one we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 The Kings and Dedicated Follower of Fashion. Het is dus niet gelukt om uh, Bob van Oosthout te pakken te krijgen in Boston. Die houdt u van ons uh, te goed. Ik verwijs u graag naar onze uitzending van morgenmiddag, half vijf. Het sportforum, dan ontmoeten wij elkaar weer... met de Tombo, Thijs Legers en John Fokkers in de studio. En dan zal het ongetwijfeld over die spannende ontknoping van de Eredivisie gaan. Morgenavond Groningen-Den Haag, Heracles RKC, Willem II, Rode SC en AZ Psv live op Radio 1 en dan ook nog de finale korfbal in Ahoy. Wat wil je nog meer? Ik ben er nog op morgen straks, met Thijs van der Brink. Camera, microfoon, kogels, adrenaline, vuur. Stort meer lijkt het wel, ik weet het niet zeker. Helden in de frontlinie. Ze blijven gewoon schieten, het staat het vuur, het bestaat niet aan de frontlinie. Het gedrag van de oorlogsverslaggever ontleed. Met Hans-Jaap Melissen, journalist van het jaar 2012. Houd oh, eens zware spul aan. Kom op, kom op, kom op, goed. Morgen, van kwart over zes tot zeven in Pavlov. Radio 1, het nieuws van alle kanten.